10 uur. NTO Radio 1, met Karel Johan de Zwart. Marta Riemsmaal, hoofdredacteur van Tubantia. Voet zich zo bij het gezelschap aan tafel... dat verder bestaat uit spraakmaker van de dag Jasper van Kuik... en hoofdredacteur van BNR Sjors Freulich. Zometeen het Mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens.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 Oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg en voormalig GroenLinks-leider Paul Rozemuller... gaan in Rotterdam aan de slag als informateur. Ze zijn door de VVD en GroenLinks naar voren geschoven. De vorming van een nieuw college in Rotterdam is volledig vastgelopen. Zo wilde D66 lange tijd niet samenwerken met Leefbaar Rotterdam... omdat die partij samenwerkte met Forum voor Democratie. De VVD en GroenLinks gaan nu plannen voor een nieuw college schrijven. Dan kunnen andere partijen aanhaken. Duisenberg en Rozemuller gaan dat proces begeleiden. Vier populaire computerspellen overtreden Nederlandse kansspelregels. Dat zegt de kansspelautoriteit. Het gaat om spellen met zogenoemde lootboxes. Dat zijn schatkisten met extra voorwerpen daarin. Die kunnen soms voor veel geld worden verkocht. De kansspelautoriteit geeft de spelmakers acht weken de tijd... om hun spellen aan te passen. De verkoop van alcoholvrij bier stijgt nog steeds. In het afgelopen jaar werd volgens de Nederlandse brouwers... bijna een kwart meer verkocht. Vooral in de groep tot 34 jaar wordt er meer alcoholvrij bier gedronken.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 Het weer vandaag volop zon, 20 graden op de Wadden... mogelijk 29 in het zuidoosten van het land. Morgen en in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. Maar geleidelijk wordt het wel wat minder warm. In het weekend maximaal 23 graden. Jolanda van der Velden van de ANWB. We zijn nog niet van de files af. Er staan er nog 29 met ruim 100 kilometer. De meeste vertraging in het midden van het land. Een kapotte tankwagen op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Een uur vertraging tussen Westen en Elf het Rijssen. De rechte reisschok is daar dicht. Er was een ongeluk op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht nog ruim drie kwartier vertraging. De berging is net klaar, dus alle reisschoken gaan zo weer open. Als laatste nog een vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Er was ook een ongeluk.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 Daten zonder Facebook-koppeling, e-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. NPO Radio 1, KRO NCRW. Met nu Spraakmakers en de Media. Spraakmaker deze ochtend is nog steeds Jasper van Kuik. George Freulig is hier, hoofdredacteur van BNR. En ontsnapt uit een van die 29 files is Marta Rimsma... hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia. Marta, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw mediamoment gaat over een nieuwsgebeurtenis... waar het al dagen om draait op jullie redactie. Want iedereen ging ervan uit dat het deze week zou gebeuren... maar dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Nee, nee, wij zaten dinsdagavond al klaar voor het degradatie scenario. Maar toen. toen van, FC werd, van FC Twente van FC Twente. Ja en toen werd er natuurlijk toch nog gewonnen van, van PEC. Dus de laatste strohalm werd met beide handen vol aangepakt. Ja. En nou ja, sinds gisteren staan we natuurlijk weer op dezelfde positie als, als maandag. Dus wat dat betreft <lacht> ja. was het een mooie opleving. Ja, jullie lachen erom, maar ja, het is goed moeilijk. Ja. ja, en de scenario's liggen dus uh, al klaar op de krant, denk ik. Ja, nou ja, je, je maat je natuurlijk wel op voor, uh, voor elk scenario. Maar we hebben wel gezegd, van, ja, zolang er nog hoop is... moet je daar natuurlijk wel, uh, wel van uitgaan. Ja. Uh, dus uh, de, de ook, het is maar een heel klein beetje... dat zal toch nog steeds het uitgangspunt zijn. Dus, uh... Maar even als krantenmaker, denk je dan toch niet... nou ja, let's get it over with. Dan kan die krant eruit, uh, dan kan het verhaal er eindelijk uit. Dan hebben we het nee, gehad. Nee, wij gaan natuurlijk ga je A, natuurlijk A ook voor de winst. Zich, we gaan natuurlijk A voor de winst en B voor de actualiteit. Maar uh, nee, dat zijn ook mooie momenten op een redactie. Ja. Dat je gewoon uh, uh, ja, kijkt van welk scenario uh, gaan we... en het staat al klaar en vervolgens wordt het toch weer helemaal anders. Ja, dan zijn we eigenlijk op ons best. Staat zo'n wedstrijd aan op de redactie? Tuurlijk. Ja, en worden ja, met ja, veel ja. mensen... Ja, ja. Uh, ja, ja. Dat mag dus, je hopen, ja. Ja. ja, dus iedereen zit zo half te tikken en omhoog te kijken <laughs> ja, naar het scherm. <laughs> ja. oh, nee, jongens, ja. het wordt toch weer helemaal anders. Ja. Ja, ja. Wat het wel laat zien misschien is uh, de kracht van regionale media op zo'n moment, of niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, ja, maar goed, we hebben natuurlijk ook in de jaren daarvoor heel veel geschreven over SJT ook ja. Over de misstanden daar. We hebben er zelfs nog een tegel voor gewonnen. Dus in die zin uh, is het voor ons echt heel erg dichtbij. Ja. En, uh, het dossier ja. is. Uh, maar en als we dan, dan gaan we ook weer vol ermee aan de slag, hoor. Dus wat dat betreft uh, en dan zijn we er vast binnen een jaar weer uit, maar, maar ze moeten nu, ze moeten alles winnen ja. en de rest moet verliezen. Daar komt het op neer. Ja, de, dus de, er is een de, theoretische. Kans dat het kan en, ja. uh, en de als dan scenario's heb ik niet. Ook allemaal scherp. ze worden wel steeds beperkt, natuurlijk. Ja. Maar uh, nee, dus ja, alles winnen, nou, wie weet ja. het? Uh, het, uh, het wonder van uh, van Twente, zoiets. We gaan we het meemaken. We niet. gaan het misschien meemaken maar <laughs> en misschien ook wel niet, of waarschijnlijk niet. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk ook nog jouw media-momenten goed, uh, George Freulich, ja. uh, en die gaat over de Raptastic, de Snuggie, de Vibro Shaper, de oh Apptronic. Wat leg even uit, George? Waar heb ik het over? Well, carry uh, Great. Uh, <laughs> ja, ik heb het over telcel. Ze We komen weer terug op tv. Is Wat heerlijk. Ja, It's nee. amazing. It's amazing, Jim. Um, uh, nee, ze zijn, uh, denk ik, een jaar geleden... of ruim een jaar geleden is het eigenlijk opgehouden op tv... en zijn ze als online shoppingkanaal uh, doorgegaan. En stonden ze ook in de etalage. Ja. Leuk, Telcel in de etalage. <kuggen> en ze zijn inmiddels uh, verkocht aan een groot internationaal... Uh, concern, Media Shop. Ja. En, uh, die heb je echt verdiept, hè? Uh, Jazeker, ja. dat is een prachtige tv. Uh, en uh, die, uh, die hebben inmiddels uh, Telcel gekocht... en hebben ook, begreep ik al... Um, uh, bij de buren hiernaast uh, RTL... Uh, Zendheid ingekocht. Dus het mm -hmm. komt gewoon weer als telcel um, terug op televisie. Ja. En het is toch wel, als je s'avonds, Jasper zal dat herkennen, als je s'avonds heel laat thuis komt, ja. en je ploft nog even op de bank, en je hoofd zit nog iets te vol van het werk, of, of de meeting, of het optreden dat je hebt gedaan. Ja, wat is er dan heerlijker dan met een zak chips even naar telcel te gaan? Nou, ja, in mijn ja. studententijd deden, waren wij fanatieke kijkers, ja. maar er was wel een, een aantal biertjes eerst genuttigd, ja. uh, en er was, er was ook wel televisie in de categorie fascinerend. En daar ja. was je ja. de appvle. Dat, dat, de dat, dat de blauwe ding, de dat kon onder je bed ook. Die kon ja, je onder je bed schrijven. Alles kan onder je bed. Je bed. Heb jij die zelf? gekocht? Nee, ik heb hem niet oh. gekocht. Nee, Nee. ik je had ik die was die, zelf die, meer van uh, Woon TV uh, trouwens. Die Nico Haak had zo'n armband toch? Oh ja. Die, die, uh, die de, uh, die de ook. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En die de Kerdernooi ook. Zullen om... we toch even, eh, gewoon omdat het lekker is en voor Sentimental reasons. Reasons. Precies, daar yes. gaat hij. Stop throwing your money away. Clean smarter, not harder. Introducing the Star Viper cleaning system. Complete with the revolutionary star mop and the original miracle cloth. Ja, die ah. muziekjes zijn ook zo fijn. Ik hoor, het... ik hoor een radio-business uh, jongens. Ja? Het ja? zijn ook ja. al het systeem. Ja. Ja. systemen, hele systemen rondom ja. een, een oplossing. Ja. Martha wel eens iets gekocht via Telstra? Ja, ik heb wel eens overwogen om de ultra zo'n fantastische tandenborstel te kopen, waarmee je hele witte tanden zou krijgen. Maar ja. Ja. Jullie zien dat het en die maar ook je koelkast zo... schoonmaakt. dat nee, heb uh, ik niet gekocht uiteindelijk. Nee. Oké, okay. goed, we gaan het over serieuze zaken hebben. De ouders van twee kinderen die in 2012 gedood werden bij een schietpartij op de Sandy Hook basisschool in Amerika, Connecticut, hebben een aanklacht ingediend tegen de rechtse radiopresentator Alex Jones, vanwege Laster. Zelf zegt hij dat hij advocaat van de Duivel heeft gespeeld. Two families of children who died in the 2012 Sandy Hook Elementary shooting are now suing radio host Alex Jones for defamation. The controversial host of InfoWars has long suggested the media. Faked information about the shooting. I will sit there on the air and look at every position and play devil's advocate. It, the whole thing is a giant hoax. The whole thing was fake. Was that devil's advocate? Yes. De grootste vraag, uh, even voor de duidelijkheid: de meneer Jones zegt dat die schietpartij. eigenlijk door de overheid is geanseneerd. Uh, om de antiwapenlobby een hak te zetten. Om het even zo kort door de bocht samen te vatten. De grootste vraag hierbij is denk ik... wanneer is iets vrijheid van meningsuiting... waar meneer Jones een beroep op doet... en wanneer wordt iets smaad, Jasper van Kuik? Nou, als de rechter dat zegt. Dus dit is veel te lang blijven liggen. Ik denk, dat als je de vrijheid van meningsuiting... hij is niet onbegrensd. Je mag niet noodloos kwetsen... en je mag geen dingen zeggen die... Overduidelijk niet waar zijn. Ja. Deze ouders hadden. Nou, dat, wel... uh, wacht even. Dat, dat mag wel hoor. Ik ja? mag best dingen zeggen die niet waar zijn. Dat, dat is niet uh, verboden. Uh, je komt inderdaad op het terrein van uh, smaad, uh, laster en dat soort zaken. Belediging. Ja. Maar ik, ik mag best zeggen dat het vandaag echt pokken weer is. Ja. Dat en is, dat is aantoonbaar het... niet waar. Maar als je dat over iemand. Nou, <laughs> dat is ook subjectief. Ja, dat is ook zo. Maar nee, maar ik bedoel, je mag, je mag, je mag, je mag zeggen, zeggen wat je wil. En je mag ook dingen zeggen die niet kloppen. Maar dit gaat. Dit ging heel ja. ver. Ja. Dat je tegen iemand zegt die zijn kind in zijn handen heeft gehad... met een kogelgat ja. in zijn hoofd zegt... Ja. het is niet gebeurd. Ja. Ja, maar gaat ja. de twist over uh, wel of niet gebeurd... of gaat er de twist over dat, dat die mensen met rust gelaten willen worden? Want ook dat is een recht, hè? Ja. Ja. Ja. Recht uh, even voor de, rust rust de duidelijkheid. De, de ja. nabestaanden, dus uh, de ouders van de vermoorde kinderen... Uh, hebben ook bedreigingen gehad... naar aanleiding van de opmerking van deze manier. Hij zei dat zij acteurs zijn. Dat verwijt kreeg ze. En dan wordt het smaad ook nog in een omstandigheid. Die echt, echt belachelijk kwetsend is en ja. dat wat ik bedoel met eerder, ja. ik vind dat ze eerder bijstand hadden moeten hebben: dat, dat je die mensen alles moet bieden. Zeggen nou, dan gaan we nu de ja, full ja. extent of the law. Uh, had er eerder op gemogen. Ja. Marta, jij had het even opgezocht, uh, heb ik begrepen. Hoe het, hoe het wettelijk zit. Nou ja, inderdaad. Het, het is eigenlijk een soort van conflict tussen grondrechten. Als het gaat tussen uh, smaad en vrijheid van meningsuiting. En dan kom je inderdaad op van... Uh, hè, uh, het, is, het is een recht van mensen om met rust geladen te worden. Dat schijnt onder het recht van uh, privacy uh, te, te vallen. Als er straks juristen bellen die zeggen dat ik helemaal naast zit... dan zou dat zo kunnen. Maar dat is in ieder geval hoe ik, hoe ik het uh, even opgezocht uh, heb. En dan is het inderdaad in de aan de rechter om te kijken... van oké, okay, hoe, hoe maatschappelijk relevant is het? Uh, hoe mm. ver af is het van de hoe beschadigend is het? En dat zijn dan allemaal afwegingen die de rechter inderdaad toekomen. Dus dat is precies waar jij mee begon. Het is aan de rechter. Ja. Ja. Goed, Alex Jones zelf zegt dat de rechtszaak... Uh, nou ja, dat, er is geen schijn van kans. Hij beroept zich op de First Amendment. Die gaat over de vrijheid van meningsuiting ja. inderdaad. En hij zegt dat hij altijd meerdere kanten van het verhaal... heeft willen laten horen. Then we see footage of one of the reported fathers of the victims... Robbie Parker. Mijn so my name is Robbie Parker... Doing classic acting training. En maybe that's real, I'm sure it is. But you add it to all the other things that were happening. We'd be crazy not to question this. Tja, uh, hij gaat behoorlijk ja. ver om het uh, nog maar mild uit te drukken. Nou, uh, het is ook gewoon. Die, die, die, die, die, wat ik net zei, juridisch, maar het is ook gewoon een ja. Ook dat is niet strafbaar. Dat is niet strafbaar. Nee, maar, nee. maar als je ja. naar zit te luisteren, dan denk je. Ja. Ja. Deze nee, heer heeft 2,5 miljoen abonnees op YouTube. Ja, ja nou ja, daar zit precies, laat ik zeggen, het probleem. Hè. Uh, en hoe je dat wettelijk moet aanvliegen, dat weet ik niet. Maar uh, of het nou bijvoorbeeld in Nederland om een omroepvereniging gaat, of een programma, of een, uh, een influencer, of deze manier dan met miljoenen volgers. Ja, die hebben toch wel een verantwoordelijkheid. Uh, uh, ja. Alleen, ja, waar zit hij vastgelegd? Dat is echt super ingewikkeld. Ja. Want wat hij heel slim doet, net in dat fragmentje ook, hij zegt: Well, maybe it's true. Dus hij zegt, ik hoor een soort klassieke acteerles. Misschien of waarschijnlijk is het wel waar, ja. maar... Ja, dus juridisch zal hij zich ook wel ingedekt hebben... dat hij net uh, tot het randje is gegaan. Maar ja, wat kan er wel en wat kan er niet? Het is zo verschrikkelijk ingewikkeld. Nou, het is heel ingewikkeld inderdaad. En wat kun je er tegen doen? Ja. Uh, feit is dat YouTube volstaat met complottheorieën. Uh, en de vraag is dan vaak, uh, wat kunnen die daartegen doen? Z zou de site dit soort filmpjes gewoon moeten verwijderen? Toch maar dan? Nee. Nee, dat vind ik echt niet. Nee, dat wordt ingewikkeld. Want ja, dan kom je ja. weer aan die vrijheid ja. van meningsuiting ja, natuurlijk. Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook van andere gebeurtenissen. Uh, 9-11 is denk ik een van de bekendstoffen of de maanlanding. Ja, daar over 9-11 heb ik ook een paar boeken die helemaal vol staan. En als je alle dingen bij elkaar, achter elkaar leest en tot je neemt... ja, dan ga je vanzelf ook... Ja, dat is wel heel raar inderdaad. Ja, Marta Riemsma? Hij zegt van, eh, moet YouTube... Het is natuurlijk wel zo. Dat zijn discussies die, die natuurlijk ook breder gevoerd worden rondom Facebook. Als je kijkt naar uitgevers of omroepen... die zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er op hun platformen staat, hè? Dat geldt niet voor een YouTube of een Facebook. Dus ja. het kan allemaal gewoon gebeuren. Wat ze dan nog wel eens doen, is er een link bij zetten van uh, Wikipedia. Zodat je daar... <laughs> <Ja>. <laughs> je kunt je afvragen of daar nou altijd de waarheid ja. staat. Maar dan ja, kun je, maar dan je dan in ieder geval even kijken hoe het zit. Klopt. Maar het, het, het, het, het twijfelen van... Uh, van uh, of, sorry, het, het, het zij van twijfel en het, uh, het uh, zij van haat... Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die gewoon kunnen gebeuren op die platform. Maar als omroep ja. of krant ben je, je, je wel verantwoordelijk ja. voor, je, ja. uh, voor je content. Ja. En als platform heb je nul verantwoordelijkheid. Ja, dat is natuurlijk een discussie die... Dat is natuurlijk absurd... Eigenlijk kan het niet meer. Kijk, Facebook, maar ook YouTube, het zijn natuurlijk gewoon uitgevers eigenlijk, of omroepen, of hoe je het maar noemen wilt. Maar hoe bedoel je een verantwoordelijkheid? Want je, je, je voelt, hè, denk ik, jij, ook als hoofdredacteur, de verantwoordelijkheid. Maar ja. in principe <coughs> mag jij in de krant deze meneer volledig laten leeglopen. Dat zou kunnen, maar je hebt als uitgever maar ben je wel pakt... ja, maar, je bent, Als je daarmee bijvoorbeeld, uh, uh, als je daarmee bijvoorbeeld iemand schade aanricht en dat wordt door een rechter vastgesteld, dan zijn wij wel verantwoordelijk daarvoor. En dat geldt niet voor YouTube. Nee. En dus, dus wat zou je daar dan aan moeten of ja, kunnen doen? Ik denk dat je dat moet reguleren. En ja. dat diezelfde verantwoordelijkheid ook hen naartoe komt. Ja, maar ja. Ja, dan ben je wel het karakter van dat open podium... Eh, enigszins kwijt misschien. van Ja, klopt, maar dat, daar wordt al enigszins aan getornd. Volgens mij in Duitsland eh, zijn er al wetten ingevoerd... Dat, dat haatzaaien via Facebook... daar wordt Facebook wel degelijk op aangesproken ja. Eh, inmiddels. Ja, ik denk niet dat je een volledig waardevrij... dat je geen verantwoordelijkheid draagt als platform. Ik vind het ook al moeilijk, hoor, want... want je moet ook ongemakkelijke discussies kunnen voeren. Maar er is een verschil tussen ongemakkelijke discussies. Zo'n 9-11 discussie ja. is, is een hele, hele moeilijke. Want de, de, ja, bij de TU Delft zijn we, is wel eens een lezing van een, een, een ja, dan wel teorist, dan wel tegendenker ja. geweest. Ja. En daar hebben ze toen wetenschappers tegenovergesteld. Die zeiden ja, dat klinkt heel zinnig als het ja. zo allemaal. Ja. Maar dat komt, daardoor, ja. dat komt daardoor, dat komt daardoor, dat komt daardoor. Veel, nu je oordeel ja. en dan krijg je meer afgewogen ja. uh, verhaal, en dat krijg je op, op YouTube krijg je dat niet ja. uh, goed. Uh, zonder nou, nou ja, toch maar wel even dan misschien uh, te speculeren wat verwachten we van deze rechtszaak? Want Amerika is natuurlijk inderdaad wel het walhalla van de vrijheid van meningsuiting. Ook natuurlijk het staat daar hoog, hoog op de agenda, zo nou, niet helemaal boven wat ik er wel ingewikkeld aan vind. Is uh, wat ik begreep dat uh, de mensen die nu de rechtszaak aanspannen dat dat vooral om een schadeclaim gaat, om een gigantisch bedrag... zoals dat in Amerika ja, gaat, van ja. 1 of 2 miljoen dollar dat ze willen hebben. En de die, ouders hè, van, de, ja. van de doodgeschouden en kinderen. Dat vind ik, misschien klinkt dat raar... vind ik hun zaak weer iets minder sterk maken op een of andere dat manier. Dat maakt ga het gewoon, minder zuiver. Ja, ga gewoon naar de rechter en uh, vraag om een veroordeling... voor uh, uh, uh, smaad of belediging ja. of laster. En that's it. En misschien daarna die schadevergoeding. Maar... Dus de, de, die vind ik wel ingewikkeld. Maar ik dit is ook weer hoe je ze pijn doet, toch? Ja, dat ja, snap ja. ik wel weer. Misschien ja. gaat het niet zozeer voor ja. die ouders. Infowars ja. heeft niet een superbrede financiële basis. Dat, dat Met de, de Gawker, Infowars, dat gebeurde. is de, van het platform, ja. het platform, ja. Ja, de platform van meneer ja. Jones. Ja, ik snap wel dat je zegt... ik wil dat dat financieel pijn gaat doen. Goed, we blijven nog even bij de complottheorie. Elvis pleegde zelfmoord. Ja... Ja, ja. Staat grote te lezen in de Telegraaf vandaag. Um, ik dacht eigenlijk dat hij nog zou leven, toch? <lacht> dat, dat is er ook eentje. Ja, ja maar uh, het is nu zo, er komt een, uh, een tv-documentaire op HBO volgens mij, waarin Priscilla Presley, nou, de ja. vrouw die hem het best heeft gekend, denk ik. Alhoewel uh, de laatste jaren van zijn leven waren ze natuurlijk niet meer getrouwd. Nu zegt van, ja, uh, hij was zo uh, depressief en hij wilde dood. En ik heb daar ook brieven van. Ja, Volgens mij heeft hij de facto zelfmoord gepleegd... met uh, de medicijn en de alcohol en de drugs. Zo zou je ook kunnen ja, uitleggen. Het en de dikke elkaar gezet, nee, nee, toch? Nee. Want het was eigenlijk al... al was het misschien niet een bewuste daad op dat moment... maar hij ja. had inderdaad al... Ja. al. Nou ja, er zijn, er zijn uh, brieven opgedoken waarin hij zegt... dat hij het zo niet meer ziet zitten... dat uh, zelfmoord waarschijnlijk is. Dat is ja. wat ik eruit haal in ja. ieder geval uit de berichtgeving. Een autoom van mij was zijn manager. Echt? Colonel Parker. Wat drie is dat oud-oom van, van jou? Ja. Echt waar. Ja, de, maar dat was een nasty manier. Uh, die die ja, zorgt toch nou een beetje de familie, die... Jasper. Ja, zo ja, ja. is dat. <laughs> mocht hij, oh, hij mocht niet buiten Amerika toeren... omdat Colonel uh, Parker geen verblijfsvergunning nee, had in de VS... en niet meer terug zou kunnen Ja, komen. dan moet je ja. een boek over schrijven, man. Dus het is ja. familie van jou. Ja, ja, hij, ja, familie. Heb <laughs> <Ja. laughs> jij nog correspondentie van die oud-oom van je? Nee, of ik brieven heb ja, liggen wat? van Elvis. Ik zal eens vragen. Of, of een ar ja. archief van meneer Parker zelf. <laughs> Geweldig. <laughs> Kun je daar niet bij? Ik ga een boek schrijven en denken hoe dit heeft doorgewerkt in de familie. Nou, vertel eens. Doe eens alvast. Heeft er geen effect gehad. Zijn Nee, ja, dit, dit staat heel ver. Uh, Doet het goed op verjaardagen. verjaardagen. Doet het goed op verjaardagen in radioprogramma's. Ja. Maar goed, uh, de muziekwereld is sowieso een wereld... Uh, waar, waar veel complottheorie's zijn te ja. vinden. Sjors, je hebt het er dol op, toch? Ja, tuurlijk. Paul McCartney is dood. Ja. En, en uh, daar zijn in de jaren zestig op uh, platen... hoe ze allerlei uh, symbolen van terug te vinden... platen terugdraaien en ja. je, Paul is ik, dead, Paul ik, is ja, dead. Ja, maar ik vond dat altijd heel spannend. Als ik dat hoorde, krijg ik nog steeds een beetje nee, maar, de rillingen. Juist is dat verhaal, als je dat echt helemaal onder elkaar... Tot uh, totje neemt, dan heb je iets van ja. Het zou best kunnen. Het zou ja. best kunnen. Dat ja. zit dan ingenieuzer in elkaar. Uh, ja. Even los van de morele lading, dan wat meneer Jones doet. Ja. Ja, dit, dit zijn eigenlijk mooie verhalen bijna hè? Uh, uh, in de muziek. Ja. En, uh, en dat wil je misschien ook wel geloven of die verhalen horen erbij. Ja. Uh, wat meneer Jones doet, dat, ja, daar zijn we het volgens mij hier aan tafel over eens... dat dat echt niet kan. Ja. Goed, we weten meer in 2027. Want dan worden de details van de lijkschouwing uh, openbaar. Of die mogen in okay. ieder geval openbaar worden. Dus we moeten uh, nog even geduld hebben, vrees ik. Dat niet anders. Hey, precies. Uh, ik ga jullie bedanken voor jullie deelname aan dit uh, mediaforum. Uh, Marta Riemsma, hoofdreder directeur van de Twentse Courant Tubantia en shorts vrijwilliger hoofdredacteur van BNR. Gelukkig dank u wel. Ja. In 68 al een hitje voor Elvis in Amerika. In 2002 kwam toen de Nederlandse Tom Holkenburg... alias Junkie XL om de hoek kijken. En die bewerkte het nummer. En toen werd het echt een mega hit. Ja. Uh, Jasper van Kuik. En daar was de familie niet zo blij mee, geloof ik. Hè? Nou ja, de familie was niet heel blij met de artiestennaam van Tom Holkenburg. Uh, Junkie XL, ah. dat gerelateerd aan Elvis Presley. Die redelijk oh volumineus was. En grote aantallen drugs tot zich nam in het einde. Dat vonden ze niet zo'n hele fijne associatie. Dus nee. in Amerika moest het uiteindelijk worden uitgebracht... onder Tom Holkenburg. En hele dikke boterhammen met pindakaas. Ook Daar was hij ook gek op. Ja, ja. Nieuwsupdate via de NOS. De Italiaanse politie heeft bij invallen op Sicilië 22 maffialeden gearresteerd. En dat is een harde klap voor de voortvluchtige maffiabaas Matteo Messina Denaro. NOS-correspondent Mustafa Margadi. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarvan worden ze beschuldigd? Um, nou het zijn in eerste instantie 22 mensen dus die uh, bij families horen waarvan Matteo Messina Denaro aan het hoofd staat. Hij is de grote maffiabaas op Sicilië op dit moment. De Superbos, uh, zo noemen ze hem hier. Uh, na de dood van uh, Bernardo Provenzano in 2016 en Toto Rina in 2017 is hij echt de nieuwe capo di Tutti Capi. En zijn 22 handlangers. Die vanmorgen vroeg zijn opgepakt. Dat waren mensen die alle, alle hande zaken voor hem deden. Ze werden verdacht van afpersing, drugshandel, witwassen, wapenbezit. En dus onderdeel zijn van een maffia-organisatie. Ja, uh, zeg maar de mensen uit het veld. Uh, die zijn nu opgepakt. Ja. ja. Um, nou, niet alleen hoor. Ook, uh, er zitten ook wel echt wat, wat tussenbazen uh, tussen, hoor. Van die redelijk hooggeplaatste mafiosi. Ja, uh, wat middenkader. Um, wat, betekent, ja, ja, precies. wat betekent dit voor, uh, uh, voor Denaro? Uh, 22 maffialeden. Ik bedoel, in welke orde van grootte moet ik dit zien?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 met van die Pizzini doen, met van die briefjes. Uh, nou ja, zo gaf uh, Messina Denaro zijn opdrachten door... en die communicatie is nu voor een deel doorgesneden. Hij is zelf nog vrij voortvluchtig, ja. maar zijn werk is hem nu wel moeilijker gemaakt. Ja, en zou dit uh, ook nog kunnen leiden, uh, want hij is voortvluchtig, zoals je zegt... Uh, tot, zijn, uh, mm -hmm. tot zijn aanhouding ook? Uh, nou, het is een beetje vroeg om dat, uh, uh, um dat te melden. Maar um, ja, zoals gezegd, dat, dat netwerk van die Pizzini... Die is, uh, uh, is dus ook een beetje vrijgekomen hiermee. Ja. Uh, misschien dat er daar allerlei aanwijzingen in zitten... Uh, uh, waarmee ze kunnen aantonen waar hij zit. Maar uh, nee, dit, het is nog iets te vroeg om daarmee uh, uh, mee te beginnen of er daar uh, aanleidingen voor zijn. Oké, okay, in ieder geval zijn er nu dus 22 maffialeden uh, gearresteerd op Sicilië. En uh, dat is wel degelijk een harde klap voor de voortvluchtige maffiabaas Matteo Messina Denaro. Dankjewel, NOS-correspondent Mustafa Margadi. <middels>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 Ik zit even omheen te kijken. Dorad Negens, ja. weet jij het? Ja, ik denk het te weten. Uh, maar... Niet zeggen, hoor. Nee, dan niet hou ik zeggen. Het Jasper van Kuik, heb jij een... Uh... Ik, denk, ik denk het ook te weten. Het is bij mij enorm klokken en klepels. Ik ken het wel, maar kan het niet helemaal plaatsen. Ja, ja er wordt geknikt. Over een klein uur krijgen we het antwoord. Nu het NOS met Dorad Negens. NPO Radio 1.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 Oud-VVD-kamerlid Pieter Duisenberg en voormalig GroenLinks-leider Paul Rozenmuller gaan in Rotterdam aan de slag als informateur. De vorming van een nieuw college in Rotterdam is helemaal vastgelopen. De VVD en GroenLinks gaan nu plannen maken. En de verkoop van alcoholvrij bier stijgt nog steeds. In het afgelopen jaar werd volgens de Nederlandse brouwers bijna een kwart meer verkocht. En sinds 2010 is de verkoop bijna verdrievoudigd. Vooral in de groep tot 34 jaar wordt er meer alcoholvrij bier gedronken. Dan mag je ook gewoon auto rijden. Huurlander van de Velde, van de ANWB. Ja, en dan sta je ook af en toe wel in de file, hoor. Ik heb er nog 17 staan in mijn scherm. Degene met de meeste vertraging is die op de A1 Hengado richting Apeldoorn. Daar stond een tankwagen met pech. Die is gelukkig weer van zijn plek. Nog ruim een half uur vertraging tussen knopen Buren en de afrit En er was een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Nog zo'n 10 minuten vertraging tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar staat nog 5 kilometer. Want zwart spraakmakers. Tweede uur van Spraakmakers met wat dan heet een nieuwe tafel. Spraakmaker van de dag. Jasper van Kuik blijft natuurlijk zitten. En met hem en Jorik Beijer van de onderwijsdenktank... The Class 2020, of moet ik zeggen 2020... hebben we het over de internationalisering van de universiteiten. Hoe wenselijk is die ontwikkeling? En Tom de Ket is hier. Hij schreef en regisseert het toneelstuk Het Pauperparadijs. Maar eerst... De Spraakvraag. Beste Spraakmakers...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 Nu is dat misschien geen probleem voor alle nieuwbouwhuizen. Die gaan we nog bouwen en die kunnen we vrij makkelijk bouwen zonder gasaansluiting. Maar voor oudere vooroorlogse woningen is het een heel ander verhaal. Heel particulieren met een integraal plan van het aardgas af. was de jaren 30 woning die ik zelf onlangs komt. Lars Boele helpt huizen van het gas af. Hij weet wel wat er moet gebeuren. Zelfs bij een oudhuis. Uh, er is heel veel in, in origineel staat. Er moet wel heel veel gebeuren. De kierdichting is uh, ja. bepaald matig. Je hoort uh, de weg hiervoor bijvoorbeeld door het dak heen. Ja. Allemaal van dat soort dingen vallen me gelijk uh, op. Ik ga dadelijk het dak isoleren. Ik ga alle kozijnen, al het glas. wordt uh, wordt glas hier in de woning. Ik ga de vloer isoleren. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten. Maar het blijven ook gewoon jaren dertig muren. Dat is ook allemaal niet ideaal als het gaat om isolatiewaarde. Wat, wat ik zie aan mijn berekeningen zie, is als je de, de uh, tocht uit de woning weghaalt... de ventilatie op orde brengt, de afgifte op orde brengt... ja, je blijft een energierekening houden... maar hij kan prima elektrisch en ook goedkoper dan op gas. Spraakmaker Anne Teuns moet er vast niet aan denken. Wij zijn hier gaan wonen omdat we niet willen in zo'n warme door zo'n woning, zoals heel Nederland wil hebben. Hier is de regenwatertank, helemaal vol. Arie Kroon bouwde het eerste energieneutrale huis van Nederland. Dat gaat acht kub in. Ja. En dat, en dat hebben... doet hij natuurlijk allemaal, voor zijn kleinkinderen. Want die erven de aarde van ons, als wij er dan een rotzootje van gemaakt hebben... Dan zeggen ze, waarom hebben jullie dat gedaan? En voor de schepping? Verantwoordelijkheid voor de schepping. Arie Kroon is een pionier. Met zijn eigen handen bouwde hij het eerste klimaatneutrale huis. Alweer zo'n 25 jaar geleden. Ja, hier vandaag kan je het goed zien. Ja. En oh ja, hij nou ja, ontwikkelde uh, ook nog even de eerste uh, HR-keten. Om het energie neutraal te krijgen, hmm. moet je natuurlijk uh, het duurzaam opwekken. En dat is gewoon kostbaar. En dus verwacht je dat hij wel blij zou zijn met die komende energietransitie. Opeens is het dan het kwartje gevallen dat in Groningen het zo niet verder komt. Nou nee hoor, alles behalve. Een hype noemt hij het. Nou als lange termijn doelstelling is het goed. Martin Kroon is zijn broer. En samen trekken zij ten strijde tegen de gasloos hype. Zo noemen ze het waardoor nu woonhuizen, bestaande woonhuizen... gedwongen zouden worden om zonder gas te komen zitten... en aan een warmtepomp te moeten, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl de grote veroorzakers, ook in het verleden... waren niet de huizen, maar dat was industrie, tuinbouw, export. Voor een habbekrats is uitgas voor 6 cent per kuub in de tijd... aan het buitenland verkocht. Ja. En nu zouden dus de laatste bestaande huizen Groningen moeten redden. Maar ja... Wat dan wel? Nou, Eerst moeten we echt investeren in zon- en windenergie. Vervolgens isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Je gaat toch ook niet in de winter in je hemdje buiten lopen? Dan trek je toch een jas aan. Ja. Je, dan ga je toch ook iets elektrisch verzinnen dat, dat je te warm krijgt. Nee. Een warmtepomp heeft pas zin op het moment dat je de energie duurzaam opwekt. Want die elektriciteitscentrale, ja, hoe wek je die dan die elektriciteit weer op? Met gas... Ja. <laughs> ja, en met kolen, dat is nog vele malen. Half... Dat ja. is echt vies. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, dus eigenlijk, hè, we gaan het vervangen nu voor een warmtepomp. En die elektriciteit, die halen ze eigenlijk bij centrales vandaan. En die halen elektriciteit uh, weer van het gas en van de kolen. Ja. Ja. Dus eigenlijk die hele transitie, die energietransitie zoals ze dat nu doen, is eigenlijk nog vervuilender. Ja, het is paard achter de wagenspannen. Ja. En dan moet je ervoor zetten. Ja. Hoe dan ook, ik ga mijn huis goed isoleren. Het, ho het hoeft niet perfect om het heel fijn te hebben. Voor de rest wacht ik nog maar even op wat komen gaat. Morgen meer. Dan werpen we ook een blik op de toekomst. Van gas los in de huishoudens en alle mobiliteit naar elektrisch. Die grote vraag, daar is eigenlijk nog niemand echt mee bezig. Zelfde tijd, zelfde zender. Als u nou wil dat een van de verslaggevers een antwoord gaat zoeken op uw vraag... dan moet u uh, lid worden van onze community. En dan kunt u een mail sturen naar spraakmakers.nl. Aan tafel nog altijd Spraakmaker van de dag. Je cabaretier en columnist Jasper van Kuik. Tom de Ket is hier. Hij regisseert het pauperparadijs... dat in verkorte versie voor Willem-Alexander wordt gespeeld. Morgen in uh, Frederiksoord. En aan tafel ook de directeur van Class of 2020. En dat is uh, Jorik Beijer. Welkom. Dank u wel. Uh, we gaan het hebben over uh, de internationalisering van het hoger onderwijs. Daar hebben we het wel vaker over gehad in uh, Spraakmakers. Nederland had nog nooit zo'n groot aantal internationale studenten, aantal in de.. Aantal internationale studenten als nu, 80.000 maar liefst. En volgens Jorik Beijer uh, mogen dat er nog veel meer zijn... als directeur van The Class of 2020. Het zegt het eigenlijk al, de internationale ja. naam. Uh, en dat is een denktank die vooral kijkt naar de invloed... van internationalisering van het onderwijs op steden. Uh, meneer Beijer, noem eens één groot voordeel... van het hebben van een groot aantal internationale studenten. Nou ja, het is eigenlijk ondenkbaar in deze hedendaagse economie... als we kijken naar bedrijven als Unilever, Philips, ASML... dat die zonder internationaal talent zouden kunnen. De, de hele, het werkveld is zo internationaal mondiaal geworden dat dat soort mensen, hoog opgeleid talent... met een internationale ervaring, die perfect zijn in Engels... essentieel zijn voor de opbouw van onze Nederlandse kennis-economie. Hm. Jasper van Kuik, jij wilde het graag hebben over... we doen dit thema omdat jij het op de agenda zet eigenlijk. Jij geeft twee dagen per week zelf les aan de ja. TU Delft. Um, jij ziet niet alleen maar voordelen van het grote aantal buitenlandse studenten. Waar stoor jij je aan? Of hebben nou, het bang gemaakt de afgelopen jaren? De transitie van de eerst bachelor master. En toen kwamen de eerste internationale studenten. En dat, dat was uh, in de basis fantastisch. Want die zijn super gemotiveerd. Ze hebben soms echt al een paar jaar gewerkt, heel bewust gekozen voor Delft. Staan te springen naar onze. Nederlandse bachelorstudenten kregen een behoorlijke trap onder hun kont... van die motivatie af en toe. Dat je denkt, wow, die ja, willen echt. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Uh, maar wat je nu ziet, is de TU Delft heeft nu gezegd... wij gaan het dichtzetten bij de opleiding informatica. We krijgen te veel internationale studenten. En we kunnen het niet meer aan. en We kunnen de kwaliteit niet garanderen. Maar er is geen wettelijk instrument. Nee. wettelijk gezien mag, mag, mogen Nederlandse universiteiten niet selecteren op afkomst, alleen maar op talent. Nee. Bij de Uva zie je bijvoorbeeld dat er, die hebben een nummerus fixus. Psychologie: 597 uh, Nederlandse studenten zich aangemeld en 1100 internationale studenten. En dan zegt de Uva: ja, het, er is geen kazoo, we, zeggen, we, de, we weten niet of Nederlandse studenten verdrongen gaan worden. Maar dat ga je dus krijgen. Er werd ook gezegd: ja, weet je, je kunt ook psychologie in in Enschede gaan doen als je bij ons niet terecht kan. Mm -hmm. Nou, ik denk dat als je hebt gekozen voor psychologie in Amsterdam als Nederlandse student, dat je dan niet ja. uh, graag naar een hele andere stad gaat. Ja. Het proef gaat niet ik nu uit jouw woorden dat je eigenlijk vindt eigen studenten eerst? Nou, ik, ik denk wel dat dat ook iets is waar moet je kijken. Kijk, een universiteit is een onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Een Nederlands talent op, opleiden, mensen een perspectief bieden. Waar? waar ga je heen? Uh, het, is geen, ja, het is geen economische sector. Het is niet gewoon kom maar, uh, geef ons maar studenten, draaien we omzet. Uh, je hebt dingen als de grootte van het onderwijs. Uh, als docent durf ik wel te zeggen, voor 600 studenten lesgeven... Is, is gewoon echt minder leuk en meer stressvol dan voor 200. Ja, nee. uh, ik wil even naar jou, uh, want uh, het fijne is dat jij geeft zelf les op de ja. TU Delft. Dus jij uh, praat uit ervaring. Uh, hoe verandert de toename van die buitenlandse studenten jouw dagelijkse werk? Wat, uh, wat gebeurt er daardoor? En, en wat we hebben gezien is dat, dat in het begin was het niveau van engels niet altijd hoog genoeg en soms hebben mensen een teufeltest gedaan die Engel, het niveau van engels meet dat je denkt ja ik weet niet wie deze test heeft gedaan maar jij niet het, ni het niveau van engels bij de nederlandse studenten bedoel nee, je bij Nee, bij de internationale studenten oké okay. uh, maar dat, dat, dat gaat nu steeds beter ja. uh, Het heeft vooral heel erg een diversiteit van perspectieven biedt en dat ja. is heel erg leuk Absoluut. bij ons is de bachelor is nederlandstalig met engelse vakken de master is internationaal nou, ja, zeker bij een technische universiteit is dat fijn want die gaan of werken in een internationaal werkveld of met internationale collega's. En we kunnen internationale staf aantrekken. Um, wat we ook wel krijgen is dat je meer cultuurclashes krijgt. Uh, de studenten, de Nederlanders zijn vrij direct, ja. Delftse studenten nog ietsje directer. Uh, nou ja, bijvoorbeeld Chinese studenten kunnen daar best wel moeite mee hebben. Dus daar moet je meer als docent meer mee bezig. Maar ook de studenten moet je daarop gaan wijzen van, joh, ja. uh, jouw manier van werken is niet per se de norm. Nee. Maar, ik hoor tot nu toe alleen nog maar voordelen. Ja, maar waar <laughs> het mij om gaat, is dat. Kijk, dus ik ben heel erg voor een kwart tot een derde internationale studenten. Mm -hmm. Als de opleiding daarom vraagt. Ja. De UvA geeft inmiddels Franse taal en letterkunde in het Engels. Ja. Daar kun je je vraag te ja. x bij stellen. Of nee, filosofie. Nederlandse taal en letterkunde. Dat zou ook een beetje raar ja, zijn. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Filosofie wordt ook gegeven in het Engels. Terwijl dat heel erg gaat om je precies uitdrukken. En ook die opleiding psychologie in het Engels. Een heel groot gedeelte wordt ja. later gz-psycholoog. Gezondheidszorgpsycholoog. Hm. Die hebben dan alles in het Engels geleerd. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Dat heeft wel zin als je een research... Uh, als je, als je laatst wil gaan promoveren. Maar dat, dat, is, dat zijn... 5 tot 10 procent van die ja. studenten. Misschien. Ja. Uh, dus wat ik nu vooral zie is, is verdringing. Ja. Bijvoorbeeld, ik sprak iemand die kamers verhuurt in Delft. En die zegt... Het ja, eerste vraag die je krijgt van een internationale student... Kun je een huursubsidiebrief schrijven? Uh, dus student internationale studenten ja. krijgen huursubsidie op hun kamer. In het Nederlands. In, ja, ja. De, in het Nederlands. Ja. Dus dat soort kosten zijn er ook. Uh, druk op binnensteden neemt toe. Er is al weinig huisvesting. Maar wat ik ook zie, op lange termijn... een kwart van de internationale studenten blijft. Uh, nou, treedt er dan verdringing op. Dus ja. ze zijn in ieder geval niet opportunistisch dan? Nee, maar dat is supermooi. Dit, natuurlijk, ik, ik zie het bij ons ook. Je krijgt ook relaties, krijgen studenten met elkaar. Ja. En die willen graag blijven. Maar dat betekent dus ook dat ze... Het zou zomaar kunnen dat ze niet meer weggaan. En daar moet je wat mee. Dit... Je moet anticiperen op. Wil je bijvoorbeeld dat ze op internationale scholen gaan of wil je dat mensen echt gaan integreren? Ja, dat zijn allemaal dingen, daar hebben we misschien nog niet goed genoeg over nagedacht. Over de lange termijn ook. Daar gaan we misschien zo meteen nog even over verder. Jorik Beijer, directeur van The Class of 2020. Ja, er is wel wat op af te dingen, op die enorme tsunami aan internationale studenten. Nou, ik vind tsunami wel een fascinerend woord, want dat zat ik in de trein nog te bedenken. Er wordt best wel heikel gedaan over een soort tsunami. Uh, zoals je zegt, uh, van internationale kenniswerkers. Nou ja, 80.000, er... dat is geen ja, een klein aantal. Nou, meer. Nou, dat eigenlijk wel. Hè? De we hebben in ons laatste onderzoek gekeken... naar hoe Nederland het doet in Europees perspectief. En daar blijkt eigenlijk dat we achterlopers zijn op dit gebied. Dus Nederland heeft gemiddeld 15% internationale studenten. Um, en steden als Amsterdam halen de 10% niet eens. En als we dan vergelijken met steden als Berlijn, als Londen, Parijs, uh, Budapest, loopt Nederland eigenlijk achter en zijn we bezig met een inhaalslag. Die... Uh, um, en die groei, de huidige maar de status waar we nu zijn... dat is allemaal autonome mm -hmm. groei. Dus dat is gewoon ontstaan. Ja. We mogen eigenlijk dankbaar voor zijn, zou ik zeggen. Maar dat is zonder beleid van nationale overheid... of van steden en universiteiten tot stand gekomen. Dus we zijn bezig met een inanslag. En ik denk dat we, zoals Japs zelf aangeeft... eigenlijk heel veel kansen zien. Ook juist in die valorisatie eigenlijk van... van uh, de, eigenlijk de overgang van student naar werkgelegenheid. Mm -hmm. Wat ik aan het begin al even, even noemde. Ik denk dat er juist heel veel... Die 50% heel belangrijk is. Uh, het vorige nieuwsbericht hè, voor de show begon ging nog over de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, ik zie ook in Amsterdam een enorme schaarste. We hebben die mensen ook hard nodig. Absoluut. Ja. Ja. Uh, Jasper, waar maak je je druk om? Want ik hoor uh, meneer Beyer nu net zeggen dat uh, 10, bijvoorbeeld in Amsterdam maar 10% van de studenten nou, internationaal dus is. Dus jij, jij voelt een kwart eigenlijk niet zo'n probleem. Nou, een, een, een kwart blijft, maar dat is structureel. Dus die blijven hier. Dat gaat de ja. maatschappij veranderen. Dat krijg je gewoon. Je krijgt die gaan vestigen, uh, hoogopgeleide kenniswerkers vestigen zich in de grote steden. Dat ja. betekent dat laagopgeleide mensen met een laag inkomen. Ja. niet meer in de steden zullen kunnen Het Is een wijzen. proces dat al aan de gang is. Is al aan de gang. Je krijgt straks dat in de grote steden. misschien wel gewoon hoofdzakelijk Engels wordt gesproken. Dat gaat het verschil tussen uh, de rest van Nederland en de grote steden. Oh ja, mm -hmm. Utrecht. Ja, dat is altijd Engels daar. Dat, dat, dat gaat het, het verschil nog groter maken. Bijvoorbeeld, moeten die hoogopgeleide kenniswerkers. ga je die verplichten om Nederlands te leren? Mm -hmm. Kortom, wil je dat ze Nederlanderschap en wanneer ga je dat vragen? In principe, kijk, om een vergelijking te trekken met de gastarbeiders die destijds kwamen, dat was laag opgeleid. En de, de aanname was: die gaan terug. Ja. Dus werd er niks gedaan. Nou, hier, hier zit eigenlijk geen aanname bij, volgens mij, die buitenlandse studenten, toch? Nou ja, er wordt in ieder geval is er geen beleid. Wat doe je als ze nee. blijven? Wanneer ga je zeggen, oké, okay, maar nu moet je eigenlijk wel de Nederlandse taal gaan leren... en op school gaat het zo. En Dit, kan dit is een enorm sociaal-maatschappelijk experiment dat mm -hmm. net pas begonnen is. Ja. Laten we even kijken naar de kosten, meneer Beijer. De verwachting is dat er over zeven jaar, het zijn er nu zo'n 80.000... zo'n 120.000 buitenlandse studenten zullen zijn... Um, wat gaan die onze samenleving opleveren? Uh, Jasper uh, wil graag dat we even kijken naar die langere termijn ook. Als ze hier blijven. Ja, nou, absoluut een goed punt. En die, en die groei naar 120, dat is nogmaals autonome groei. Hè? Dat is zonder dat we beleid gaan maken. En dus dat zou meer kunnen zijn. Nou, mijn, zijn mijn beleid gaat u? niet over het werven nee, van in plaats plaatsmaken. Nee, mijn nee, maar beleid gaat juist, erom nee, je maakt dat je maar die, dat die, heeft de te maken ervan. met kosten die je gaat maken. Ja. Want, hm. want, want nu gaat het vooral om, wat levert het op. Ik denk dat het ook er gaan ook kosten bij okay, komen. Als we die vee elkaar gaan afzeggen, meneer er. De kosten versus de baten. De Sociaal Economische Raad heeft he, niet lang geleden nog heel uitgebreid onderzoek gedaan naar de maatschappelijke de baten van internationalisering. Ja. En ook laten zien dat he, bijvoorbeeld voor de leerervaring van Nederlandse studenten, dus zelf aangeeft, dat er echt toegevoegde waarde is voor internationals in, de, in het klaslokaal. He, voor de culturele competenties, maar ook voor Engelse taalvaardigheid, dat soort elementen. Als we kijken naar wat een international he, een student, maar ook iemand die gaat werken, oplevert in economische zin, he, dan is dat, he, kan je dat terugbrengen naar uitgaven, directe uitgaven, maar ook naar indirecte. Ja, het, het levert ook werkgelegenheid op voor mensen die je net noemde. Ja, dus ik, ik zou helemaal niet zeggen dat er per definitie sprake is van verdringing. Ja, op het moment dat je een kenniswerk aanbrengt. Maar mijn punt is dat weten we niet. We weten niet ik? of er sprake is van verdringing. We weten niet of Nederlandse starters nu minder kans, pla, uh, kans maken bij Unilever. Omdat iemand die hier een ja, opleiding ja. En dat is een discussie die ik ja. vind dat je moet gaan voeren. Oh, ja, ja. En je zegt niet dat dat zo is, maar je wil graag dat we het erover hebben. Het heeft, dit gaat enorme consequenties hebben. Hm. Dit gaat een, een, een grotere segregatiepotentieel veroorzaken... als je geen beleid gaat voeren. Nee, maar en nogmaals, hè, dus de clubs als de SER die denken daar ja, gelukkig over na. Um, ik zou zeggen dat de overheid daar nu ook iets mee eens moeten doen. En, en het is een zorg die wij ook hebben. Dat er even los van... Hè, zeg, in wat in welke mate moet het groeien? Wat is de impact? Het ja. is een heel complex vraag. Stelt grote... u die vraag, in welke mate moet het groeien? Bent u niet gewoon voor een ongebreidelde groei? Hoe hou moest... je daar dan de regie over als overheid? Die er nu, nu dus eigenlijk nu gewoon, gewoon niet is. is. Nee. Ja. Nou, wat ik heel erg interessant vind, hè, als je praat over groei... kan je natuurlijk ook focussen. En kan je, kan je bepaalde uh, aandachtsgebieden versterken. Koen Teulings schreef afgelopen weekend in het NRC nog een boeiend stuk over uh, differentiatie in het hoger onderwijs. Ik denk dat zijn ook gesprekken die we in het kader van die discussie moeten voeren. Van Wat voor, wat voor soort talent wil je aantrekken? Wat doe je daarmee? Ja, maar dan je... ga je dus bijvoorbeeld zeggen een Nederlandse student die lagere cijfers heeft dan een Indiase student. Die wordt niet aangenomen in Amsterdam door op de opleiding van zijn keuze. Nou, ik zeg niet dat het zo moet. Hè. Ik zeg alleen dat wat je zelf ja, zei... Dat, dat is een wat, wat basis... niet. want dit is een consequentie. Hè. Universiteiten mogen nu volgens de wet alleen maar aannemen op talent en op cijfers. Ja. Daar mag je op, op nationaliteit selecteren. mag je niet discrimineren. En, en dat, wat sommige universiteiten maar, zouden maar, dat, willen. TU Delft heeft nu gezegd, gaan we wel doen. Wij gaan bij de opleiding informatica, het is te veel, we gaan het gewoon doen. Het ministerie heeft gezegd, oké, okay, uh, we snappen deze beslissing. We moeten eigenlijk de wet gaan aanpassen. Ja, maar dit is Europese regelgeving. Ze gaan dus lange lage. weg. Dit is precies Europese regelgeving. Dat was ook bij laag opgeleid werk. Er werd gezegd, uh, vrachtwagenchauffeurs, fantastisch dat die uit Polen komen. Goed voor de economie. Maar voor Nederlandse vrachtwagenchauffeurs had het enorme consequenties. Kijk, ik wil niet de xenofoob uithangen. Ik vind het ook een beetje eng om dit, dit zo ja. te poneren. Want het klinkt heel Snap snel ik. negatief. Alleen, het heeft... Consequenties. Ja, en daar moeten we het over hebben. Ja. Ja, meneer Bijer. Um, uh, Jasper zet er al een paar dingen op het lijstje. Namelijk uh, de woningmarkt van de binnenstad. Hè, dat is nu al een probleem eigenlijk. Segregatie in het onderwijs, loert. Um, ja, heeft u daarover nagedacht? Ja, absoluut. Nee, dus wij praten veel met, ook met, met investeerders en met, met studentenhuisvesters. Over ja. Ja, hoe je dat vraagstuk oplost. Ik vind het heel, met investeerders? Heel... Waarover? Over hoe investeer je nou in campusontwikkeling, hoe investeer je okay. in studentenhuisvesting, hoe, hoe ja. faciliteer je die groei? Ja, want een Nederlandse student die kan gewoon nog bij zijn ouders blijven wonen. Uh, dat zit met een, uh, iemand uit India even anders. Absoluut. Ja. Dus er is net echt een tekort die aan professionele studentenhuisvesting. Ja. Net zoals het tekort is voor betaalbare huur in het middensegment ja. en sociale huizen. Dus ik, ja. ik vind het ook makkelijk om zeg maar, de, de internationale student een beetje de schuld te geven van de krapte op de arbeidsmarkt. Oh, sorry, op de woningmarkt. Ja. Omdat dat natuurlijk een, een probleem is. We bouwen gewoon te weinig in. Nemen. Ja, maar het gaat hier natuurlijk niet om het als effect je... op lange termijn. Nou, absoluut. He, dus ja. ik zou zeggen, op het moment dat je investeert in ook die infrastructuur die dat draagt. He, dan, he, dan hoef je doel en middel ook daarin niet uit, eh, te verwarren met elkaar. Um, ik denk dat dat voor een heel deel oplosbaar is. Net zoals die goede... En als wij praten over een goede in internationalisering, wil ik niet per se adviseren of zeggen dat dat allemaal moet binnen de opleiding psychologie op de UVA. Mm -hmm. en er is ook heel veel ruimte in Nederland om nieuwe universiteiten, nieuwe instellingen uit het buitenland naar Nederland te trekken. Ik vind Brexit in dit kader een heel interessant perspectief. Ze maar waarom, zijn nu waarom, al waarom zou je dat even afmaken? Er zijn nu al Britse universiteiten die kijken naar Nederland en, en Duitsland om eh, post-Brexit eh, campuses te openen, eh, om hier eh, nieuwe, eh, ja, ja. nieuwe coalities te smeden met de Nederlandse universiteiten. Hartstikke interessant. Jasper van Kuik? Waarom zou je dit willen? Want we hebben, het aantal Nederlandse studenten neemt af. Uh, uh, we hebben prima de uitstroom naar de Nederlandse arbeidsmarkt. is prima geregeld. Eigenlijk is het een puur economisch motief. Dat je, we, gaan er een economie, we gaan een onderwijseconomie bouwen. En in Amerika zie je maar... al dat daar discussie over is. Dat er heel veel weerstand begint te ontstaan. Tegen die campussen Die een soort internationaal losgezongen plek zijn geworden. Van de rest van de maatschappij. In de, bijvoorbeeld bij de UvA. Ik merk dat ook. Als wij bijvoorbeeld een... een in mijn vakgebied is industrieontwerpen. Moet er vaak een gebruikstestje worden gedaan met, met participanten. Nou. Uh, daar wordt er gekozen voor een internationale school. Want anders kunnen de internationale studenten niet meekijken. Dat betekent dat het onderzoek niet meer plaats gaat vinden op een Nederlandse kinderopvang. Dat de band met de maatschappij neemt ook af. Ja. Ja. Dit soort maar consequenties ik, zou juist zeggen, ik, ik, ik geef zelf een heel klein beetje les in Delft. Dus ik snap, hey, ik, ik doceer uh, op, op bouwkunde. Ik snap die relatie met het bedrijfsleven bijvoorbeeld heel goed. En ik zou juist zeggen dat, dat hey, als jullie studenten bijvoorbeeld laten stage lopen bij Boeing of bij BMW. En dan gaan die toch allemaal werken in een extreem internationale omgeving. En doen ze dat soort onderzoek toch daar juist daar. En dat gaat prima. We hebben nu een kwart tot een derde internationale studenten. En daarmee heb je die internationalisering. Maar daarmee hou je bijvoorbeeld die studenten komen naar Delft. Voor de typisch Nederlandse mentaliteit mm -hmm. en instelling ook. En die verlies je als je bijvoorbeeld nog maar een kwart Nederlandse studenten hebt. Ja. Nou, dat vraag ik me af. Kijk, ik vind het perspectief van eh, we hebben genoeg mensen op de arbeidsmarkt heel boeiend. Maar eh, die arbeidsmarkt is nu extreem schaars. En er is een potentie als we kijken naar uh, ja. Canada, Australië, Duitsland. Om dat verder te laten groeien. Ik zou zeggen, waarom benutten we die potentie niet? Het zou zonde zijn omdat, om die kwaliteit die we hebben om die niet verder uit te bouwen. puur economisch gedacht. Ja. Goed, nee, ja, Tom de Ket zit ook nog hier. Ja, uh, ik zit hier. Uh, regisseur. En is dit een academische discussie die boven het hoofd gaat? Of uh, volg je met meer meerdere gemiddelde nou, belangstelling? Nou, ik heb een aantal jaren geleden een voorstelling gemaakt... over de stand van de wetenschap. alleen ja. van het 450 jaar bestaan van de rug. En was dit ook een heel belangrijk thema? Ik denk dat het een veel breder thema is. Het gaat over, ja, uh, zijn wij, willen wij als... Samenleving cosmopolitisch zijn, ja. of eh, richten we ons nu ook eh, veel meer op? Eh, en als op we dat zelf, zouden uh, willen, waarom uh, zouden we dat eigenlijk willen? Dat kosmopolitisch. Ja, politisme. Het is niet of, maar, of, maar, een spanningsveld. Hè? Ja. Ja, als, ja, dit is een van die beroemde kloven die er in onze samenleving ontstaan. Ja. En dan moet je zeker, moet je, daar, uh, moet je daar een idee over hebben of je dat inderdaad wil. Want je ziet inderdaad een enorme ontwrichting in de binnenstad van Amsterdam. Uh, waar ik laatst uh, gewoon in een kledingzaak gewoon niet meer gewoon Nederlands kon spreken. Nee, dat vind ik toch, uh, ja. ja, ik ja, wil nou ja, ja, niet zeggen hoe erop overkom. Maar ik vond het toch wel ja. een hele vreemde waarde. als Amsterdam de staat van Nederland representeert, hè? dat vind ik altijd een Nee, in ja, ja, Amsterdam in dit geval wel. Ik hetzelfde um, straatbeeld um, aan, aan, aan het veranderen. Maar wat ja. het misschien nog veel zorgelijker is dat. Kijk, het, de, de onafhankelijkheid van het onderwijs. Uh, steeds meer een prooi wordt voor het bedrijfsleven. Ja. En dat, dat vind ja. ik uh, werkelijk een zorgelijke ontwikkeling. En ik denk dat je dat moet tegengaan. En, en die gevolgen en de consequenties op de lange termijn. die moeten we goed in de gaten houden, eigenlijk. Ja, want uh, Jorik, ik bedoel de, de, de, de Class of 2020 is, is begonnen vanuit professionele studentenhuisvesters en vastgoedontwikkelaars. Die mm. hebben een bepaald belang. Mm -hmm. Zoveel mogelijk internationale studenten. Ja. Ja, maar als je kijkt ja. wat er wordt gebouwd, dat zijn allemaal. Ja, we, had... gaan, we gaan deze discussie afronden, jongens. En toch tot slot wil ik nog wel even van je weten, Jasper. hoe staan de universiteiten zelf eigenlijk tegenover al die buitenlandse studenten? Uh, Bijvoorbeeld jouw uh, in de basis de TU Delft? positief. TU Delft heeft. Ja, het zit niet voor niks daarop in. Alleen, ze hebben ook niet voor niks nu gezegd. Bij informatica uh, is het te ver doorgeschoten en we hebben ja. wetgeving nodig. We hebben handvatten nodig om dit goed in goede banen te gaan leiden. Oké. Okay. We gaan uh, zo verder praten over andere zaken. <middels> De stellingen stelling in Stand.nl is Nederland moeten de kinderen van jihadgangers terughalen. Dat blijft u bezighouden en er uh, worden in de reacties ook historische parallellen getrokken. Vooral de vergelijking met kinderen van NSB'ers wordt veel gemaakt. Maar de uitslag is wel heel duidelijk. Een kleine 800 mensen hebben gestemd. 30% daarvan is het eens en 70% is tegen. Meepraten. Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Een nieuws update via de NOS. Twee nieuwe informateurs gaan aan de slag om de moeizaam verlopende formatie in Rotterdam vlot te trekken. Het zijn oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg en voormalig GroenLinks-leider Paul Reuzenmuller. NOS-verslaggever Robert Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze twee? Uh, nou, Omdat GroenLinks en de VVD gaan samen de trekken voorlopig in Rotterdam. En die nemen een andere volgorde dan we gewend zijn. Hè. Vaak wordt er eerst een coalitie gevormd. En daarna wordt gekeken wat voor programma er moet worden geschreven. GroenLinks en de VVD gaan samen aan een programma schrijven voor de stad. Wat zou het nieuwe college moeten gaan doen? Ja. En daarna worden er pas partijen bijgezocht. Ja, nou kan ik me voorstellen dat uh, uh, uh, Rozenmuller een beetje gevoelig ligt in Rotterdam. Want hij verzette zich in 2002 nou, uh, behoorlijk fel tegen Pim Fortuyn, hè, die toen raadslid was. Ja, en dat is precies een van de moeilijke punten nu in Rotterdam. Gaat Leefbaar wel of niet meedoen in de nieuwe coalitie? Ja. Ik denk ook wel dat ze bij Leefbaar even de wenkbrauwen gefronst hebben. toen ze hoorden dat GroenLinks uh, met Paul Roosemer op de proppen kwam als mogelijke informateur. Uh, hij heeft zich toen heel erg negatief uitgelaten. Hè. Hij werd van beschuldigd dat hij Pim Fortuyn had gedemoniseerd. Uh, hij werd daarna zelf uh, behoorlijk bedreigd. En dat is een van de redenen geweest dat hij uit de politiek is gestapt. Uh, toch heb ik hier ja. in de Wandergang van het Stadhuis begrepen dat Leefbaar daar niet voor gaat en met hem inderdaad in zee wil gaan hm. als een mogelijke nieuwe informateur. Oké, okay, dat is een constructief geluid dan. Waarom is het tot nu toe nog niet gelukt om een coalitie te vormen? Even in een notendop. Nou, dat heeft alles te maken met die harde campagne die gevoerd is. Er zijn blokkades opgeworpen, de VVD. Uh, uh, stond een beetje in het midden, maar deze 66 bijvoorbeeld... wilde absoluut niet met Leba samenwerken vanwege de alliantie met het Forum. Nou, die blokkade is opgeheven. Er zijn harde woorden gesproken tijdens de campagne. En de afgelopen vier weken hebben de twee verkenners... die zojuist hun conclusies bekend hebben gemaakt... echt ja. alles aan moeten doen om mensen weer een beetje om de tafel te krijgen. Goed. Uh, wat zijn nu de plannen van Duizenberg en Rozenmuller? Nou, er gaat een programma geschreven worden door de VVD GroenLinks... op een aantal hoofdthema's. Dat gaat over armoedebestrijding, dat gaat over wonen en leven. En op een aantal van die thema's zal een, een idee moeten komen... van wat moet het college gaan doen om daar zeg maar, voortgang te gaan maken. En daarna wordt gekeken welke partijen kunnen daarbij aanschuiven. En dat zal, ja, dat zal nog zeker weken gaan duren. Goed, we blijven het met meer dan gemiddelde belangstelling volgen. Twee nieuwe informateurs dus die aan de slag gaan... om de moeizaam verlopende formatie in Rotterdam vlot te trekken... Oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg En voormalig GroenLinks-leider Paul Reuzenmuller. En die weet waar hij het over heeft, hè? Ervaring in de <lacht> Toch? Lang lang, lang, lang, lang geleden geleden.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 Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm *Living on Soul*. Het dag gaat eraf bij de Deptone Zone Super Soul Review* met Charles Bradley en soul-sensatie Sharon Jones. Vanavond direct na nieuwzuur bij de NTR op NPO 2. Heerlijke reizen down under. TravelEssence.nl.